Dan het weer nog, vannacht bewolkt en af en toe regen. Het is 3 tot 6 graden. Overdag grijs, vooral in het oosten wat regen en een graad of 10. Dit was het NOS je. Zandvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFN. Met nu. met nu de nacht.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 this thing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 wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start